1 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Ook vicepremier Verhagen kritisch over uitspraken Rutte. Minister Kamp haalt uit naar SP en benzineprijs bereikt recordhoogte. Het weer op steeds meer plaatsen bewolkt. Het blijft wel droog en het is ongeveer 19 graden. Morgen is het precies andersom. Vooral in de ochtend dan veel bewolking. In de middag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het gemiddeld 20 graden. CDA-vicepremier Verhagen is kritisch over uitspraken van premier Rutte gisteren in het RTL-debat. Rutte zei daaronder meer dat hij Griekenland niet nog eens met miljarden wil steunen. Verhagen zegt erover, ik weet niet of lijsttrekker Rutte dit wel met premier Rutte heeft besproken. Volgens Verhagen is het standpunt van het kabinet helder. Als Griekenland zich niet aan de afspraken houdt over bezuinigingen en hervormingen, komt er geen financiële steun meer. Verhagen zei verder dat het goed is voor Nederland als Griekenland in de euro blijft minister kamp van sociale zaken is boos boos op sp-leider Emiel roemer roemer zegt dat hij wil opbouwen wat het kabinet de vvd de afgelopen jaren heeft afgebroken vvd minister kamp vindt dat zielig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 Dat is een uh, zwaar woord. Ja, ik vind het echt zielig. Ik vind het zielig om te zeggen dat er nu opgebouwd moet worden wat er afgebroken is. Er is geen sprake van, er is door hard werken van heel veel mensen... is er heel veel opgebouwd in dit land. Dat moeten we in stand houden en verder verbeteren waar de mogelijkheden zich voordoen. Nu zegt u, ik vind de economische plannen van, van de SP uh, uh, niet best. Ik vind het zielig wat ze zeggen. Er is toch niet mee samen te werken dan? Ja, ik, ik kan natuurlijk nooit, euh, nooit verantwoordelijkheid gaan dragen voor een beleid... waarbij je banen gaat afbreken. Wij hebben in de toekomst veel meer ouderen. We hebben minder mensen op de arbeidsmarkt. We moeten dus zorgen dat er werk is voor iedereen die beschikbaar is voor die uh, arbeidsmarkt. We hebben ze allemaal hard nodig. Ik kan natuurlijk geen verantwoordelijkheid gaan dragen voor het uh, afbreken van banen. Wij moeten juist meer banen hebben. We moeten zorgen dat als we veel ouderen hebben en minder, min, minder mensen in de beroepsbevolking... dan moeten we zorgen dat voor die mensen dat er ook echt allemaal werk is... Het is dus nodig dat we extra werk krijgen en ja, banen afbreken. Een verschil van 500.000 tussen VVD en SP... voor wat betreft structurele werkgelegenheid, dat is zo groot. We liggen mijlenver uit elkaar. Betekent dat dan ook dat u als VVD de SP uitsluit voor samenwerking? Daar worden allemaal hele slimme dingen over gezegd door lijsttrekkers... en die formuleren dat heel zorgvuldig. Laat ik graag aan Mark Rutte over. Ja, toch hoor ik, als ik uh, u hoor, u heeft natuurlijk ervaring als minister... Uh, geloof ik niet dat u in zo'n kabinet minister zou willen worden? Ik kan alleen maar zeggen dat we heel ver uit elkaar staan... en dat ik geen verantwoordelijkheid ga dragen voor afbraakbeleid. Nu noemt u uh, de opmerkingen van de heer Roemer zielig. Dat is wel heel hard. Ja, maar ik vind het ook heel hard om te zeggen dat nu de SP nodig is... om te gaan opbouwen wat de afgelopen 25 jaar is afgebroken. Hoe durf je... Al dus minister Kamp van Sociale Zaken in gesprek met Arjan Noorlander. De Egyptische president Morsi heeft opnieuw gezegd... dat de Syrische leider Assad moet leren van de recente geschiedenis... en moet opstappen voor het te laat is. Morsi verwees naar de omwentelingen in Tunesië, Libië, Egypte zelf en Jemen. In Egypte komen vandaag de ministers van Buitenlandse Zaken van Egypte, Turkije, Iran en Saudi-Arabië bijeen... om te praten over de situatie in Syrië. Turkse premier Erdogan zei dat het land onder het Assad-regime een terreurstaat is geworden. Erdogan maakte zich er ook weer kwaad over dat de wereld werkloos toekijkt bij de chaos in Syrië. Voor benzine, dus euro 95, betaalt er nu 1,88,7 per liter. En dat is een cent meer dan gisteren en ook meer dan er ooit voor een liter benzine moest worden betaald. Paul van Selms, directeur van United Consumers, over de reden. Flauw gezegd hoge olieprijzen. Uh, ze zijn niet zo hoog als ze in het verleden wel eens geweest zijn. Die staan niet op een record, maar dat laat onverlet dat uh, er toch één uh, op één doorgerekend wordt aan de pomp... En we zien gewoon dat uh, daardoor de prijzen het afgelopen jaar of de afgelopen maanden dit jaar alleen maar gestegen is. Dus ja. Ziet u inderdaad dat dit gewoon nog voortzet op deze manier? Uh, daar is eigenlijk geen zinnig woord over te zeggen. Want het rare is dat uh, de eerste drie maanden van dit jaar er minder brandstof gekocht is aan uh, de pomp. Dus in die zin zou dat eerder prijsverlagen moeten zijn. Maar we moeten ook niet vergeten dat door de uh, uh, recessie die we hebben in Nederland en in Europa... de uh, euro wat zwakker is geworden ten opzichte van de dollar. En dat maakt die... Ruwe olie, die genoteerd staat in dollars, alleen maar duurder. En dat is zeker een oorzaak van de hoge prijs aan de pomp op dit moment. Uh, blijven mensen, uh, pakken ze minder vaak de auto nu, nu het duurder wordt? Merkt u daar iets van? Ja, de particulier zal dat wel iets doen, maar die kan dat voor een deel niet... omdat hij die, die auto bijvoorbeeld nodig heeft voor woon-werkverkeer. Maar wat wij wel zien is dat door de crisis, en dat hoor ik ook van tankstations terug... er uh, fors minder getankt wordt door transporteurs. En die pijn die wordt hard gevoeld aan de pomp. Dat zijn de vrachtwagenchauffeurs? Ja. Ja, er, wordt gewoon, er is minder handel, dus er wordt minder gereden en dat leidt tot minder afname van bijvoorbeeld diesel. Nou kunnen dit soort dingen ook leiden tot prijsoorlogen? bijvoorbeeld in België. Hoge benzineprijzen daar die hebben geleid tot historische kortingen. Kan zo ook iets in Nederland gebeuren? Ja, feitelijk is dat al een, een tijdje aan de gang en dat wordt eigenlijk alleen maar erger. Je vindt steeds meer uh, hoge kortingen aan de pond. En dat is uh, voor veel stations een noodgreep om toch nog klandigie vast te houden of aan te trekken. Omdat het uh, uh, moeilijk is om de volumes die zij gewend zijn te draaien vast te houden. Dit is het NOS Journal met Mark Visser. Rotterdam begint een experiment met alcoholvoorlichting aan kinderen van 9 jaar en hun ouders. Wethouder Hugo de Jonge van Onderwijs, Jeugd en Gezin. Goedemiddag. Goedemiddag. 9 jaar en dan al alcoholvoorlichting. Waarom is dat nodig? Nou, wat we weten is dat alcohol en een goede ontwikkeling eh, niet samengaan. Eh, het kan leiden tot slechte prestaties op school, soms zelfs tot schooluitval. En we weten ook wat niet werkt. Dat is namelijk leren drinken. Heel veel ouders denken dat als je je kind maar uh, goed leert drinken, uh, dan zal die later niet uit de bocht vliegen. We weten ook wat wel werkt en dat is het stellen van grenzen. En dat is de reden dat we een experiment starten. Uh, we, we doen natuurlijk al best wel veel aan voorlichting op, uh, op voortgezet onderwijs, uh, op uh, mbo... Maar we weten ook dat kinderen in groep 7 en 8 vaak al hun eerste glas hebben gedronken. Eén op de vijf kinderen gaat het dan om. En dat is de reden dat we het experiment ook richten op kinderen van jongere leeftijd. We willen beginnen vanaf negen jaar. En om ook te kijken of als je die voorlichting nou vroeger begint... en je helder daar richt ook op ouders... om te kijken of je daarmee alcoholgebruik ja, kunt uitstellen eigenlijk. Want vaak denken die ouders, uh, wij zijn erbij, dan kunnen ze het maar beter bij mij doen uh, dan ergens anders. Inderdaad, die, dat eerste glas wordt natuurlijk wel thuis gedronken. We gaan er even vanuit dat ze het niet in de supermarkt zullen halen. Op negenjarige omdat... leeftijd dus soms al? Uh, nou ja, wij weten dus dat één op de vijf kinderen, dat is een onderzoek van Trimbos is dat geweest, uh, uit groep 7 en 8 hun eerste glas drinken. En dat zullen ze toch thuis hebben gedronken, dat glas. Uh, nu komt u met een experiment. Uh, heeft u al een idee hoe dat experiment eruit gaat zien? Er zijn met een aantal partijen in gesprek. Wat helder is natuurlijk, is dat je uh, dat met de scholen uh, samen optrekkend moet doen. Wat ook helder is, is dat je dat met uh, ervaren partijen in de voorlichting moet doen. Omdat ik natuurlijk in dat experiment echt wil zien of het uh, inderdaad helpt om nog jonger met die voorlichting te beginnen. En uh, wat we daarin natuurlijk ook willen doen, is ons helder richten op ouders. Uh, zij zijn het uiteindelijk die de grenzen stellen. Uh, en zij zijn ook eigenlijk degene die we ervan moeten doordringen dat het echt verstandig is om gewoon nee te zeggen. Onder de 18 geen druppel. Wanneer wilt u met het project beginnen, het experiment? Nou, ik denk dat dat lukt in het nieuwe jaar, dus uh, vanaf begin 2013. We zijn nu bezig met een aantal partijen om dat ook goed uh, vorm te geven, goed op te zetten, zodat je er ook van kunt leren, dat experiment, van wat is nou het effect van nog vroegere voorlichting. Dus ik denk in het nieuwe jaar. Dank u wel, wethouder Hugo de Jonge van Onderwijs, Jeugd en Gezin in Rotterdam. Lufthansa vliegt weer vrijwel volgens de normale dienstregeling. Door de staking van gisteren vielen er ruim 300 vluchten uit... en werden 43.000 passagiers gedupeerd. De Duitse luchtvaartmaatschappij schrapt als gevolg van de staking van gisteren... vandaag nog 20 vluchten. Vluchten van en naar Nederland zijn daar niet bij. Ondanks de aangekondigde 24 uur staking op vrijdag... door de vakbond van cabinepersoneel... zegt Lufthansa dat er geen nieuw loonbod wordt gedaan... De vakbond eist een loonsverhoging van 5% en wil ook dat er minder tijdelijke krachten worden ingezet. In Amerika is de Democratische Conventie in volle gang. Er waren veel lovende reacties op de toespraak van de Amerikaanse presidentsvrouw, Michelle Obama. Ze sprak met passie over haar man, die volgens haar nog altijd dezelfde is als drie en een half jaar geleden toen hij als president begon. Ik heb eerst gezien dat president niet change wie je bent. Een andere belangrijke spreker was de Latino Julian Castro. Julian Castro, moet ik zeggen. De burgemeester van San Antonio. Hij hield de zogenoemde keynote speech. Obama heeft de Latino stemmers hard nodig deze verkiezingen. Maar ze zijn niet allemaal tevreden. Het was geweldig. Veel of mensen zijn op en klaar om te gaan. We zijn zeer enthousiast. De president is helemaal voor ons op de democratische conventie.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 En dan doelt deze vrouw natuurlijk op de Dream Act, het legaliseren van jonge illegalen. Maar tegelijkertijd hij is hij toch ook de president die een record aantal illegalen heeft uitgezet? De president heeft inderdaad een heleboel illegalen uitgezet, maar dat zijn mensen die toch op een gegeven moment weer teruggaan naar hun thuisland. Al die gedelegeerden op de Democratische Conventie zijn natuurlijk bijzonder positief over Obama, alle Latino's.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 En uh, stel dat hij wordt aangehouden door een agent, dan heeft hij in principe kans dat hij wordt uitgewezen. En dan ligt onze familie uit elkaar. Wat, uh, wat vind jij van het migratiebeleid van president Obama? Right, so we're here. Uh, we're asking Obama, and we're gonna see if he's gonna be on the right side of history, defending our dignity and having our respect, or he could be on the wrong side of history and keep deporting people.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 Opmerkelijk verhaal vanuit Sri Lanka. Een Chinees heeft tijdens een expositie in Sri Lanka een diamant ingeslikt. De eigenaar van een stand zag dat een man van 32 de diamant oppakte van een blad en in zijn mond stak. De diamant is bijna 10.000 euro waard en werd tentoongesteld tijdens een expositie in de hoofdstad Colombo. De Chinees wordt verdacht van poging tot diefstal en is gearresteerd. Hij ligt nu in een ziekenhuis en heeft daar laxeertabletten gekregen. ANW Verkeersinformatie. Deze hoe is het op de Nederlandse wegen? Er staan een paar files. Markte A10 bij Amsterdam. Vanaf de afrit Haarlem tot aan knooppunt Komplein, drie kilometer. Er is nog altijd een spoedreparatie aan de gang op de A20 in de regio Rotterdam. Naar Hoek van Holland staat vier kilometer file tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. De rechterrijstrook is dicht en het verkeer kan omrijden vanaf knooppunt Gouwen. via de A12, de A4 en de A13. Dan nog een keer het belangrijkste nieuws. Ook vicepremier Verhagen kritisch over uitspraken Rutte. Minister Kamp haalt uit naar de SP en benzineprijs bereikt recordhoogte. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen gaat lunch verder. Als je inspiratie zoekt voor een dagje weg, kun je er eigenlijk niet aan voorbij.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 Dit is Radio 1. NCRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, we werpen weer een blik in de toekomst. Nederland in 2025 en dan op het gebied van arbeidsmarktbeleid. Hebben we dan nog steeds bijvoorbeeld ons poldermodel? Na nou, half twee is er weer stand.nl. De stelling vandaag, het is goed voor Nederland als de SP aan de macht komt. En dat heeft er alles mee te maken dat onze gast vandaag Jan Marijnes is. Voorzitter van de SP nog altijd. Hij gaat straks met ons meepraten, zoals we dat iedere dag doen, met een, ja, wat... Nou ja, mastodont zou ik, zou ik willen noemen. Dat vind ik wel een mooi woord in dit verband. Van de verschillende partijen. En dan uh, koppelen we de stelling dus ook aan onze gast. Vandaar dat hij vandaag over de SP gaat. Het is goed voor Nederland als de SP aan de macht komt. Bent u daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070, 70, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt stemmen op de website, dat is www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met Hekje Standpunt. Dit is Radio 1. De werklunch. Hoe ziet Nederland er in 2025 uit en waar liggen de kansen? In de aanloop naar de verkiezingen praten we in lunch met denkers en vernieuwers over hoe Nederland er in de toekomst uit zou moeten of kunnen zien. En vandaag gaat het dus over de arbeidsmarkt. En of het nu een tijd is van grote jeugdwerkloosheid, grote toename van het aantal arbeidsongeschikten of een pensioencrisis, de arbeidsmarkt blijft een hot item. En allemaal willen we weten: hebben we nog een baan morgen? Ik praat erover met arbeidseconoom Ronald Dekker... verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Dag meneer Dekker. Goedemiddag. En met ons meepraat ook Ron Broeders. Die is directeur van Ferrofix. Dat is een fabriek waar staalproducten worden gemaakt. Maar het gebeurt allemaal wel op een hele bijzondere manier. En daar komen we zo meteen over te spreken. Dag meneer Broeders, goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Dekker, even met u te beginnen. Uh, allereerst even dat laatste. Uh, heb ik morgen nog een baan? Uh, dat weet ik niet precies. Uh, heeft u een vast contract? Uh, ja, dat wel, ja. Dan denk ik, wel, dan denk ik van wel. Ja. Uh, en en hoe, geldt, hoe geldt het voor mijn buurman die geen vast contract heeft bijvoorbeeld? Nou, dan hangt het van de lengte van het contract af. Maar dan, dan is de toekomst wat meer ongewis. Hmm. Uh, onlangs is de grens van een half miljoen werklozen bereikt. Uh, is dit de opmaat naar nog veel meer werkloosheid? Ja, de verwachting is dat de werkloosheid nog wel even op zal lopen. Omdat het gewoon al jaren, uh, sinds 2008, uh, economisch niet zo vreselijk goed gaat... En de arbeidsmarkt reageert altijd met enige vertraging. Dus we hebben eerst weer serieuze economische groei nodig... voordat de arbeidsmarkt weer gaat aantrekken. Ja, wat was het? Die 0,2 of zo was geloof ik bij de laatste cijfers? Ja, dat, dus niet... dat, dat, dat zijn niet groeicijfers nee. waar, waar bedrijven van denken... daar zullen we nog eens 10 mensen extra aannemen. Nee. Meneer Broeders, hoe is dat bij uw bedrijf, Ferrofix? Uh, kunt u makkelijk aan personeel komen? Uh, nou goed, Ferrofix is een, een heel apart bedrijf natuurlijk. Uh, uh, het is een bedrijf wat, uh, wat staalproducten maakt, uh, hoogwaardige staalproducten. Alleen uh, wat Ferrofix uh, uh, uniek maakt, uh, dat is dus dat er 118 mensen met een WSW-indicatie uh, werken... en zeven uh, ambtenaren die dat begeleiden. Ja, ja, dus dat zijn mensen die, uh, die eigenlijk al in, in een soort uitkeringssituatie zitten... en die, die zijn dan via u toch weer aan het werk? Nou ja, ze zitten natuurlijk niet in een uitkeringssituatie. Ze zijn gewoon vast in dienst bij ja, de nee, gemeente. Ja, ze komen uit de bakken van de WSW? Nee, nee, nee. mensen met een WSW-indicatie, dat zijn mensen die een, een geestelijke beperking hebben. Of een, of een lichamelijke beperking. En, en om, om daar even op aan te vullen, die werken dus veelal in de sociale werkplaats of iets wat daar blijkt. Maar die zijn dus aan het werk en die komen niet uit een uitkering. Die komen uit een, een werksituatie die ja. beschermd is. En bij meneer Broeders werken ze zeg maar in de markt. Ja, ja. Uh, precies. Nou meneer Broeders, we komen zo over, over dat bedrijf nog even te praten. Meneer Dekker nog even uh, over uh, de arbeidsmarkt dan. Uh, functioneert de huidige Nederlandse arbeidsmarkt op een manier die uh, toekomstbestendig is, vindt u? Ja, er is niet zo vreselijk veel mis met het functioneren van de Nederlandse arbeidsmarkt. Natuurlijk loopt de werkloosheid op als het economisch slecht gaat. Dat zal altijd zo zijn, hoe je het ook organiseert. Het betekent gewoon dat er minder gemaakt wordt in het land en dus minder vraag naar arbeid is. Um, er zijn niet grote, generieke problemen op de Nederlandse arbeidsmarkt aan te wijzen. Er zijn wel een aantal kleinere, specifieke problemen. Zoals? Um, de, de, de, ik, ik, ik noem er altijd drie. De, er is een probleem met de mensen die lang, te langdurig afhankelijk zijn... van flexibele vormen van de arbeid. Dus mensen die wat minder zekerheid hebben over of ze morgen nog werk hebben. Er is een probleem met ouderen, vooral wanneer ze werkloos worden. En er is een probleem uh, met de doelgroep waar we het net al over hadden. De, wat we dan noemen mensen met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Oh. We zijn eigenlijk niet zo goed in staat om die op de reguliere arbeidsmarkt te integreren. Um, en daarvoor is de, de oplossing bedacht de inclusieve arbeidsmarkt. Wat houdt dat in? Nou, dat betekent dus dat mensen die we eigenlijk stelselmatig uitsluiten... dus mensen met een handicap of, een, of een, ja, mensen met een vlekje, dat is een heel vervelend... Die, die, daar zeggen werkgevers eigenlijk stelselmatig van, jou heb ik niet nodig. En, en de kunst is het, om die mensen niet in een uitkering of in een beschutte werkplek... Te laten, maar ze daadwerkelijk in te schakelen in het productieve proces. Ja, meneer Broeders, en, en u doet dat dus. Hè? Uh, u, u doet dat op een speciale manier bij dat bedrijf Ferrofix, uh, waar ze uh, staalproducten maken, hebben we al gezegd. Uh, kunt u eens uitleggen hoe u dan te werk gaat, precies? Nou, eigenlijk uh, wat we gedaan hebben, we, we weten dus uh, eigenlijk echt goed wat de mensen dus niet kunnen. Uh, we zijn echt aan het uh, zoeken gegaan van joh, wat, wat mensen dus wel kunnen. En uh, vervolgens hebben we dat uh, heel goed uh, geïntegreerd in het, uh, de bedrijfsvoering uh, die we daar uh, uh, aan het doen zijn. Uh, je moet het zien, uh, we doen een hoogwaardig product uh, maken. Er uh, zitten natuurlijk best wel uh, uh, mensen met een, met een geestelijke uh, achterstand of met een lichamelijke achterstand. Dus je moet er heel veel uh, input in geven om in ieder geval het, uh, het kwaliteitsbordingsysteem te waarborgen. En uh, ook de, de productiesnelheid ligt natuurlijk een stuk minder. Mm -hmm. Dus daar moet je echt elk dingetje moet je naar, uh, naar voren halen en kijken van... joh, hoe gaan we dat aanpakken? Mm -hmm. Want uiteindelijk moeten we gewoon ook geld verdienen, want we zijn gewoon een commercieel bedrijf. Nou, ja, want dat is natuurlijk het verschil. We kennen natuurlijk allemaal wel die sociale werkplaats. En in feite hebt u zo'n sociale werkplaats gewoon overgenomen en uh, gezegd van... ja, maar nu zijn we wel een commercieel bedrijf. Hoe, hoe kan dat dan toch met elkaar? U moet geld verdienen en u zegt bijvoorbeeld... het productieproces is, is een stuk langzamer dan ik eigenlijk misschien wel zou willen. Ja, dat klopt. Uh, net wat ik net zeg, van, joh, je, je moet echt elk productje uh, naar voren toe halen. Je moet kijken van, uh, hoe, hoe kan ik dan wel geld verdienen? Ja, en, en, en dat moet je elke keer vanuit een commerciële overweging doen. En, en dat, waar u dan wel geld kan verdienen, is dat u hele uh, bijzondere en goede producten maakt gewoon? Ja, we hebben twee stellingen eigenlijk die we neergelegd hebben. Dat is echt, uh, we maken een product uh, wat marktcomfort is. En we maken een product wat kwalitatief net zo goed is uh, als mijn uh, concurrent. Want, en dat is wat, eigenlijk het, het concept van, van verfix. Want ik zit even naar u zelf te kijken. Kijk, u begint een bedrijf en ik neem aan dat u niet alleen maar aan liefdadigheid doet. Van nou, ik ga wat, wat mensen die, die het moeilijk hebben ga ik helpen en, en daar ga ik een bedrijf omheen bouwen. Nee, dat gaat dus uh, jammer genoeg misschien niet. Uh, dus uh, ja, je moet uh, uh, uh, voorbeelden die ik, die ik zou geven. Uh, wat je moet doen is, uh, stelling 1, is, uh, je moet geld verdienen. Uh, nou, hoe gaan we dat dan doen? Uh, zelfs uh, in een voormalige sociale werkplaats uh, moet je nadenken... nou, misschien moet je dat wel in twee ploegen gaan doen. Uh, je hebt toch de machines draaien, je hebt toch uh, het gebouw. Uh, ja, zelfs dat soort dingen zijn, uh, zijn aan de orde. Uh, meneer Dekker, u hebt dat uh, bekeken, dat uh, bedrijf van broeders. Tenminste, even op afstand. Ik, want er is, mooie ja. zijn mooie filmpjes daarover gemaakt. Wat, wat vindt u van dit uh, hele uh, idee? Nou, het, het, het aardige is, het is, maar de uitdaging die ik net noemde voor die mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Die, die, de oplossing daarvan komt het dichtste bij als meer werkgevers, zoals meer broeders, uitgaan van ik ga niet uitgaande van het productieproces dat ik heb banen maken, bundeltjes taken maken. Maar ik begin bij de mensen die ik beschikbaar heb. En daar ga ik, die ga ik taken geven die ze aan kunnen En zo ga ik het werk regelen. Dus het, het vereist even een omslag in het denken bij werkgevers. En dat hoeven ze niet, zoals in meneer Broeders geval, voor de, hele, voor de hele hut te doen. Maar misschien voor een gedeelte. Maar zo kunnen bedrijven een hele belangrijke rol spelen om werk te maken... Werk dat er gewoon is. En werk dat in gewone commerciële organisaties kan plaatsvinden. voor mensen die als je gewone vacature openstelt, misschien op het eerste gezicht een beperking hebben. Maar als je die beperking als gegeven beschouwt. En vooral wat die mensen wel kunnen als gegeven beschouwt En op basis daarvan. Banen maakt, dan is er echt een wereld te winnen. Ja. Goed, nou, dat, dat is dus dat derde punt hè, van de, van de verbeterpunten wat u hebt genoemd. Ja. De mensen met een te grote afstand tot de arbeidsmarkt. Laten we even met die eerste beginnen. De positie van ouderen op die arbeidsmarkt. Uh, gisteren ook het debat gekeken. Nou, dan, dan zien we heel veel partijen die zeggen: Nou, die, die leeftijd moet omhoog gaan, de AOW-leeftijd. Andere partijen zeggen: Ja, mooie mooi, uh, maatregel. Maar er is nu al geen werk voor mensen boven de 60, laten we maar zeggen. Ja, nou, dit is een serieus probleem. Het, het, het, de problemen ontstaan. Vooral wanneer mensen van boven een zekere leeftijd, en dan, dan, dan begint dat eigenlijk al bij 50 dat, dat als, als die werkloos worden... komen ze met heel veel moeite weer terug op die arbeidsmarkt. En meestal niet. En, en dat is een serieus probleem. Er hangt een heel, ne heel negatief stigma aan oudere werknemers. En dat, dat merken ze pas als ze buiten komen te staan. Dus iemand die 30 jaar in een bedrijf werkt... en daar naar tevredenheid functioneert... als die door omstandigheden werkloos wordt, niet omdat die slecht functioneert... maar bijvoorbeeld omdat het bedrijf failliet gaat... dan is die 30 jaar ervaring die hij bij dat bedrijf had... die is bij een ander bedrijf veel minder waard. Dan is die persoon 50 jaar. Dan is die niet meer een persoon met 30 jaar ervaring. Uh -huh. En dat is een serieus probleem. En, de, en je zou uh, heel serieus werk moeten maken van werk-na-werkbegeleiding. Uh, het uh, blijven doorontwikkelen van je vaardigheden en competenties. Met name voor... Ouderen en dan moet je op tijd beginnen. Dus dan moet je eigenlijk al bij jongeren beginnen. En dat zou je dan vooral doen met mensen met een wat lagere opleiding. Omdat die vaker in hun werkloopbaan... nauwelijks meer scholing en ontwikkelingsmogelijkheden meekrijgen. Ja. En, en het, en het jammere is dat in de politieke... Uh, Partijprogramma's, er toch nog te weinig aandacht is voor dit soort werk naar werk en duurzame inzetbaarheidsinitiatieven. Ja. En dan het, het tweede verbeterpunt, dat is die doorgeslagen flexibilisering... vindt u van de arbeidsmarkt, hè? terwijl toch ook anderen dat wel zien... als de toekomst juist, uh, u niet. Nou, het, het probleem is dat... De, ik weet niet eens of het doorgeslagen is. Er is een substantieel deel van Nederland dat werkt op elk moment uh, flexibel. Dat is ongeveer een kwart van de werkende beroepsbevolking. Uh, het probleem is bij de mensen die daar... Uh, niet uitkomen. Uh, en, dat en daar onvrijwillig niet uitkomen. Dus je bent voortdurend afhankelijk van oproepcontractjes... uitzendbanen, tijdelijke contracten... en je, je komt nooit verder. Dus je blijft in een, een soort van permanente staat... van onzekerheid verkeren over je inkomen. Dat is heel onhandig. Dat, is, uh, dat uh, zorgt er ook voor dat wanneer je werkloos wordt... en er niet in je geïnvesteerd is in termen van scholing... dat je een vergrote kans loopt om weer werkloos te worden. Dus er bestaat een deel van die flexibele schil... die loopt het risico om... Om een steeds grotere afstand tot de arbeidsmarkt te krijgen. Ja, ja. Uh, meneer Broeders van het bedrijf Ferrofix, uh, nou net een beetje uitgericht he, hoe, u, uh, hoe u werkt. En uh, er zit nog een ander principe aan. Want ik zei het al, u bent geen liefdadigheidsinstelling. U bent gewoon een commercieel bedrijf. Maar uh, u hebt wel een, een ja, wat, wat zullen we zeggen, een soort afspraak met, met de gemeente. Uh, de, onder het motto Social Return. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Uh, social Return moet je eigenlijk uh, ja, misschien wel heel makkelijk uitleggen. Uh, ons bedrijf dat, dat zit dus in, in, in Rotterdam. Uh, de gemeente Rotterdam, dus zelfs het college, die heeft dus een besluit genomen... dat ze dus hun inkoopvolume uh, gaan gebruiken om te kijken van... Joh, uh, hoe, hoe kunnen we het, probleem, het sociale probleem uh, uh, oplossen, mede oplossen. Uh, uh, gemeente Rotterdam die heeft eigenlijk gezegd... Van, joh, uh, we, we hebben per jaar een, een bepaalde hoeveelheid uh, verkopen we... Aan ondernemers, aannemers, onderhoudsbedrijven. En eigenlijk hebben die de stelling gezet van joh, we willen tussen de 5 en 50 procent sociaal rentair gaan toepassen. Nou, ik denk dus ook met het bedrijf Ferrofix dat daar een mogelijkheid in, in ontwikkeling is om te kijken om dus partner te zijn voor bedrijven die dus het misschien helemaal niet kunnen of zelfs niet willen, maar toch eigenlijk toch wel gedwongen worden. Om uh, mee te doen om een, het sociale probleem uh, mede op te lossen. Ja. Dus kun u, de, toekomst. Kun u, te zien. Kunt u daar eens een concreet voorbeeld van geven hoe dat dan in de praktijk werkt daar in Rotterdam? Nou, een, een voorbeeld is eigenlijk uh, een, een onderhoud van een, een, een weg. Uh, dat wordt uh, Europees uh, aanbesteed. Uh, de aanneemsom, uh, even als voorbeeld, dat, uh, dat, uh, dat is dus een miljoen. En dan wordt er dus een, een stelling neergezet van joh, je moet 5% uh, sociaal return gaan doen. Nou, het desbetreffende bedrijf die kan natuurlijk nagaan denken van joh, ga ik zorgen dat ik mensen mee laat doen in dat project? Uh, Gaat ik kijken van uh, wat, wat zijn de andere mogelijkheden. Nou, wat wij eigenlijk willen met Ferrofix is, is puur de partner zijn van het bedrijf die de aanbesteding gewonnen heeft. En die eigenlijk toch wel verplicht wordt om daaraan mee te doen. Ja, ja, precies. Oké. Okay. Um, weet u eigenlijk wat u gaat stemmen, 12 september of niet, meneer Broeders? Ik wel, ja. U bent er al helemaal uit? Ik ben er helemaal uit. Wilt u het ook vertellen hier of niet? Uh, uh, VVD. Oké, okay, nou ja, nou, ondernemer hoort bij de VVD natuurlijk. Um, en en um, um, meneer Dekker, nog even, hè? want uh, we hebben dat, dat, uh, dat lenteakkoord gehad. Um, ja. uh, we moeten eigenlijk maar afwachten natuurlijk wat er straks voor co combinatie uitkomt. Maar ziet u nou partijen die zeggen, van nou of de, waarvan u zegt, nou die zitten, die zitten op de lijn die ik net een beetje heb uitgelegd aan de hand van die drie verbeterpunten? Uh, ja, die zie ik wel. En dat zijn de partijen, die, uh, zeg maar, de, de VVD en d 60 die zitten vooral op de lijn van ja, de arbeidsmarkt zit op slot... en die moet allemaal nog veel flexibeler. Ja. Uh, met betrekkelijk weinig aandacht voor de onderwerpen waar we het hier over hebben. Dan heb je aan de andere kant van het spectrum... de Partij van de Arbeid en de SP die misschien toch wat te veel geharnast aan de linkerzijde staan... en, da en daartussenin uh, partijen als GroenLinks, ChristenUnie, CDA ook... en in mindere mate de Partij van de Arbeid... hebben aandacht voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt... hebben aandacht voor de problemen die flexibilisering met zich meebrengt. Dus de, in, de, in de aanzet zijn er wel partijen die daar aandacht aan besteden. En weet u al wat u gaat stemmen? Nee, ik zweef. <laughs> ik zweef nog steeds. Ik, ik zweef aan de andere kant van het politieke spectrum... dan mijn gesprekspartner hier. Oké, okay, nou goed. Ja, u blijft gewoon netjes naast elkaar zitten. En, uh, geen handtastelijkheden, zo dat soort gedoe. Dat moet we allemaal nee, niet dat hebben. Dat komt helemaal goed. Goed, Fijn dat u in ieder geval meedeed aan dit gesprek allebei. Ron Broeders namens het bedrijf uh, wat hij uh, leidt. Uh, dat heet dus Ferrofix en Ronald Dekker. Hij is uh, econoom, arbeidseconoom en verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Hartelijk dank allebei. En ik verwijs nog even naar Casa Luna. Dat is vanavond op deze zender om 12 uur. Uh, dan kunt u meer horen over de arbeidsmarkt. Dan is hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie Carsten de Dreu te gast over de toekomst van de arbeidsmarkt. En uh, hij wordt dan ondervraagd door Mieke van der Wij. Zometeen is er Stand.NL met Jan Marijnissen. En de stelling is... het is goed voor Nederland als de SP aan de macht komt. U mag zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. Eerst is hier nu Jobboot. Radio 1. Het NOS-journaal. De eigenaar van de Twin Towers in New York... mag een rechtszaak beginnen tegen de luchtvaartmaatschappijen... American Airlines en United Airlines... De maatschappijen zouden nalatig zijn geweest bij de persoonscontroles op het vliegveld. De twee gekaapte toestellen boorden zich op 11 september 2001 in de Twin Towers, die vervolgens instorten. De eigenaar van de gebouwen kan maximaal 2,2 miljard euro claimen. De Egyptische president Morsi heeft opnieuw gezegd dat de Syrische leider Assad moet opstappen voordat het te laat is. Morsi verwees naar de omwentelingen in Tunesië, Libië, Egypte en Jemen... als gevolg van volksopstanden. Hij vindt dat het tijd is gekomen voor een ander regime in Damaskus. De Turkse premier Erdogan zei vandaag opnieuw... dat Syrië onder het regime Assad een terreurstaat is geworden. VVD-minister Kamp van Sociale Zaken noemt uitspraken van SP-leider Roemer zielig. Roemer zei in een campagne dat hij na de verkiezingen hoopt op te bouwen... wat het afgelopen 25 jaar is afgebroken. Kamp zegt dat er problemen zijn die opgelost moeten worden... maar hij noemt de Nederlandse uitgangspositie goed. En de benzineprijs heeft een recordhoogte bereikt. De adviesprijs van een liter ongeloden benzine is nu bijna 1,89 euro. Dat is een cent meer dan gisteren. Oude record van bijna 1,87 euro stand van 6 april. Ook de prijs van diesel is naar recordhoogte gestegen. Bijna 1,54 euro. LPG is gelijk gebleven. De stijging komt onder meer door spanningen rond Syrië en Iran. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB ah, Verkeersinformatie. Fiel op bij Amsterdam de A10. Af tussen de Alfred en Knopend Koenplein 3 kilometer. Bij Rotterdam is er een spoedreparatie aan de gang op de A20 vanaf Gouda naar Hoek van Holland. 4 kilometer Fiel er, vanaf Knopend Gouden tot aan Nieuwekerk aan de IJssel. Het verkeer kan beter omrijden vanaf Knopend Gouden via de A12, de A4 en de A13. Dit is radio 1 en Standpunt Jurgen van der Berg. Tot aan de verkiezingen praat ik met een aantal partijprominenten over hun partij. Vandaag is dat Jan Marijnissen, partijvoorzitter van de SP. Die partij die stond lange tijd op flinke winst in de peilingen. Het gaat trouwens nog steeds niet heel slecht hoor. Maar toch, uh, en, en, ja, wat ook nog gebeurde was natuurlijk dat Roemen zich uh, presenteerde als pre premierskandidaat. Maar uit de laatste peilingen blijkt dat de kiezers een beetje weglopen naar andere partijen. Willen de kiezers de SP wel in de regering? Of twijfelen ze daar nu toch een beetje aan? En Roemer heeft het in ieder geval gehad met het beleid van nu. En wat gaat er dan gebeuren? Nog meer bezuinigen, waardoor de economie nog verder in de slop raakt. Daarom is het van groot belang dat we afscheid nemen... van het neoliberale beleid van de afgelopen tijd. En wij zeggen dat in Brabant gewoon. Houdoe en bedankt. Afscheid van het neoliberalisme, daar gaan we het zo meteen over hebben. Met dus Jan Marijnissen, partijvoorzitter van de SP. Dag meneer Marijnissen, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, drie keuzes aan het begin, dat weet u nogal van vroeger. Hè? Uh, ja, ja of nee, mag u alleen maar zeggen. En maar op. Straks aan de hand van de stelling gaan we uitgebreid verder praten over de SP. Uh, hier komen die keuzes. De SP verdient het om in de regering te komen. Jazeker. Dat is een ja. Um, de SP kan nog makkelijk doorgroeien naar 45 zetels. Dat, nou, dat wordt nu denk ik wel een beetje moeilijk. Maar het kan nog heel, heel, heel veel worden, ja. Ja, ja dus? Uh, want volgens mij, als ik me niet vergis, was u dat uh, die dat zei vorige week. Ja, daar zien we hoe de media werken. Ik heb gezegd op een vraag van... in welke range denkt u dat de SP zal eindigen? Ik zeg, nou, het zal ergens tussen de 25 en de 45 zijn. Nou, oké. Okay, <laughs> en dan, dan... zeggen we, Marijn is er echt 45. Ja, precies, oké, okay, zo gaat dat. En <laughs> de derde keuze, als de SP deel uit gaat maken van een kabinet... dan word ik minister. Nee. Dat niet. Goed, dan uh, de stelling. En ik zeg tegen onze luisteraars ook, uh, u mag natuurlijk reageren. Ook al bent u niet per se aanhanger van de SP. We vinden het gewoon leuk om eens te weten wat mensen ervan vinden. Uh, dus bent u het eens of oneens met die stelling, uh, laat het vooral weten. De stelling luidt dus, het is goed voor Nederland als de SP aan de macht komt. SMS en kan, na 7070 /70, kost wel 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt stemmen op onze website, dat is www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, uh, doe dat dan met hekje standpunt. Uh, nou, lijkt me duidelijk wat u vindt, meneer Marijnissen, van die stelling? Ja, alleen, ik zou het zelfs zo nooit zo zeggen hoor, de SP aan de macht... Uh, de, de SP moet deelnemen in een coalitie. Dat klinkt iets vriendelijker dan dat we machtsgrepen in Nederland zouden willen doen. Ja. Maar net bij die keuze zei u wel van uh, de SP verdient het hè, om uh, in de regering te komen. Dus verdient het. Op, hoezo eigenlijk? Ja, dat dus vind ik terecht dat u dat zegt. Want hoezo verdienen? Je moet gewoon zorgen dat je een coalitie vormt en dat je meer dan 75 zetels hebt. En dan zit je erin en anders niet. Dat is ook zo. Er is, er is eigenlijk niet sprake van verdienen. Maar in zekere zin kan je zeggen een partij die uh, is opgekomen uh, zo'n zo 20, 30 jaar geleden en successievelijk groter en groter en groter is geworden en in grote steden, maar ook in provincies inmiddels deelneemt aan het bestuur. Het zou democratisch opend goed zijn als de SP goed scoort bij de verkiezingen, dat zeg ik er wel bij, dat die partij ook de kans krijgt om een keer in een coalitie aan te schuiven en te laten zien of ze bestuurders kan leveren. Ja. Dus het ja. Dus is eigenlijk meer voor de vitaliteit van de democratie dat ik het zeg. En, en Roem heeft ook iets voor gelijk gezegd. He. Die heeft gezegd, nou, Rutte heeft de kans gehad en nu ben ik aan de beurt. Ja, nou, mooie uitspraak. Ja, maar ja, goed, dat is, dat is één, maar dan moet, dan moet je daar ook nog de mensen bij vinden ja. die, die, die op je stemming in dit geval. Ja, wat dacht u dat we aan het doen waren deze dagen? Ja, dat nee. is Nee, Maar goed, we zien dat die peilingen een beetje teruglopen. Dus ja. hoe kan het dan dat dat, dat, dat gebeurt? Ja. ja, dat is iets waar wij ons natuurlijk het hoofd over breken. Van wat is er niet die peiling aan de hand? Um, kijk, heel veel mensen zeggen die die, die, die die manier waarop de SP de laatste weken omhoog is geschoten in die peilingen. Dat was geen natuurlijk proces. Ik bedoel, dat, dat laat zich ook heel moeilijk verklaren. Hoe, waar zat hem dat nou in? En wij zelf hebben de indruk dat het een beetje een uh, ja, back to, to, to realism is... op dit moment in de peilingen. Dus dit is ongeveer waar we staan. Ik denk wel dat Roemer uh, en de partij in staat is met de laatste week... alles wat we gaan doen nog... Dat we nog wel een terrein kunnen winnen, terug kunnen winnen mm. tijd van de arbeid. Roemer heeft intussen ook gemerkt dude, dat als je je nek uitsteekt, en dat, dat is gebeurd, want hij heeft gewoon aan het begin gezegd, nou ik ben gewoon premierskandidaat, dat wordt uh, Rutte Roemer. Nou ja, misschien heeft hij het zelf niet zoveel met zoveel woorden gezegd, maar goed, dat, dat, dat werd het duidelijk. En, en dan word je dus ook gevolgd en dan word je gezocht en dan krijg mm -hmm. je af en toe kritiek uh, te verduren. Uh, vond u dat vervelend? Nou kijk, het, het, u zegt het terecht hoor. Want het is niet dat wij dat gevoed hebben, Rutte Roemer. Wij hebben altijd gezegd, we praten niet over personen, we praten over beleid. En dan stellen wij de keuze, liberaler of socialer. Zo hebben wij het altijd geformuleerd. Maar de media hebben ervan gemaakt, oh, Rutte Roemer, nou het allitereert ook mooi natuurlijk. En het verhaal is in de wereld gebracht, eh, als zouden er afspraken tussen de VVD en de SP zijn gemaakt. Om het toch vooral op elkaar te richten. Omdat je daar allebei beter van wordt misschien. Precies. En ja, dat is dus niet waar. Dat is een eigen levenspraak. Gaan leiden. En vervolgens werd dat versterkt door het feit dat inderdaad... dan in de ene peiling de VVD de grootste was en de andere peiling de SP. Dus het leek er ook nog hè, op uit te draaien. Dus dat is een beetje een eigen leven gaan leiden. En inderdaad, als je uh, wel bewust premierskandidaat kandidaat bent... Ja, dan lig je echt onder een vergrootse was, ja. ja, want er zijn behoorlijke kritische stukken uh, verschenen. Maar goed, in het de debat ook. Uh, twee jaar geleden was Roemen nog de, ja, de, de vrolijke Brabander die, die met een kwinkslag uh, nog wel eens wegkwam bij zoiets. Maar nu uh, zie nog je Nog dat, steeds, hoor. Absoluut, maar je ziet wel dat hij nu nu verder geattaqueerd wordt door ook zijn opponenten. Ja, absoluut. Hij was toen uh, nieuw, zoals nu Samson nieuw is. Ik heb zelf een keer met Bos meegemaakt in 2003... die toen uh, nieuw was uh, tussen de lijsttrekkers-fractievoorzitters. Uh, en dan heb je wel een voordeeltje, ja, want dan is het zo dat ze uh, denken... ach ja, nieuw, hè, weet je wel, die, die, die gunnen we nog wel een foutje... Nou, dat is nu, uh, nu is het serious business. Ja. U, u, u hebt net Henk Kamp misschien nog even gehoord. Hè? Die uh, minister van Sociale Zaken is nu. En die reageert ook op uitspraken van Roemer. Roemer heeft gezegd dat de SP moet opbouwen wat de afgelopen jaren is afgebroken. Uh -huh. En Kamp zegt, Ja, dat vind ik gewoon zielig dat je dat zegt. Want er is gewoon heel veel bereikt de afgelopen tijd. Ja, ja, natuurlijk zegt Kamp dat. Maar uh, het, zowel in de sociale zekerheid is het nodig afgebroken. In de zorg, in het onderwijs, in de medito, de sociale werkvoorziening. Ik bedoel, ik kan zo nog wel even doorgaan. Maar ja goed, dit hoort allemaal bij campagnevoeren, dus dat laten we allemaal passeren. Als je nou op teletext kijkt, dan is het... De VVD haalt uit naar de SP, de SP haalt uit naar D66, GroenLinks haalt uit naar... Verhagen kritisch over Rutte ja, staat er bovenaan. Ja. Dus dan moeten we allemaal een beetje met koortjes uitnemen. Hmm. Mm -hmm. Ja, goed, dan, dan even op links, hè, want uh, nou ja, u, u stond als SP veruit uh, vooraan. Uh, PvdA moest een inhaalrace uh, plegen, dat, dat is aardig gelukt met Samson. Dat hadden toch niet heel veel mensen verwacht. Hoe hoog is, nou, is de nood eigenlijk bij de SP? Ik zag u gisteren eens met, met Wiegel een soort opzetje maken... dat die Samson, nou ja, die was toch niet echt en uh, die speelde eigenlijk maar een rol. Ik dacht, ja, nou, Marijn, dus wat Daar ben je nu gezegd. te gaan doen? Ja, en Wiegel zei dat. Ja. En ik, ik heb dat één meer moeten beamen. Ja. ja, dat is ook wel eens zo. Ik vind ook dat hij ja, een beetje mechanisch overkomt... in de zin van, je gooit er een kwartje in en dan komt er wel een quoteje uit... Ja, ja dat, dat geldt toch voor al die politici, meneer Marijn. Is Kom op. Nou, met de ik vind, ik vind toch ook? dat Roemer juist op dat terrein uh, authentieker overkomt dan menig ander. Uh, en ik vond overigens dat de BUMA het verrassend goed deed, eigenlijk gisteren. Ja, ja. Met zijn uh, grapjes allemaal. Maar goed. U hebt dit inderdaad niet gezegd, Wiegel zei het. Maar u zat er wel naast te knikken. En u zei, nou, u sloeg hem nog even op zijn schouder. En, ja, en wat van... zei ik toen? Toen zei ik, we hebben dit niet van tevoren afgesproken. <laughs> nee, nee, precies. <laughs> maar u vond het eigenlijk ook wel een beetje. En dat dacht ik van, dat, dat moet je dan toch ook niet nodig hebben als SP, om, om je dan op zo'n uh, zo Samson af te geven. Nou ja, wat erachter zit, het is een hele geschiedenis: een haat-liefde-verhouding tussen de Partij van de Arbeid en de SP. Ah. Ik bedoel, ik heb natuurlijk dat zelf allemaal meegemaakt precies. met Bos destijds. 2006? Ja, precies. Dat ze als puntje bij paaltje komt, je toch gewoon laten zakken en uiteindelijk met de liberalen in zee gaan. En dat dreigt nu weer te gebeuren. En mijn vrees is dat al die mensen die nu denken: wacht even, die Samson doet het leuk, laat ik daar eens mijn voorkeur voor uitspreken, dat die zich niet realiseren dat hij direct in een Paars of Paars Plus kabinet gaat zitten. Dus vandaar dat in meer steeds hem eraan herinnerd, dat als hij zijn programma wil uitvoeren, wat erg geïnspireerd is op het SP-programma, dat hij dan de SP niet kan missen. Mm. Dat het handig zou zijn als hij dat voor de verkiezing zou toegeven. Even naar dat de, de debat gisteren, want u bent nog steeds niet gerustgesteld. Roemer uh, vroeg het hem een keer uh, persoonlijk, hè? Toen, toen ja. Ja, werd eigenlijk door de debatleider werd hij onderbroken dat het niet bij de stelling hoorde, maar later in die 1 op 1 met uh, Samson kreeg hij de vraag voorgelegd. En toen gaf hij toch aan van nou ja, als ik dan echt moet kiezen, dan kies ik voor de SP. Ja, nou, ik heb dat helaas gemist. En een getuige die dat net mij vertelde hoe dat ongeveer gegaan moet zijn. Die was niet duidelijk wat nou eigenlijk de conclusie was. Had hij het nou wel gezegd of had hij het nou niet gezegd? Dus ik moet hier het antwoord schuldig blijven. Nee, oké, okay, maar u vindt dat, dat de Partij van de Arbeid zich veel meer moet uitspreken? Ja, kijk, ze hoeven niet te zeggen van wij sluiten de VVD uit. Dat doen wij ook niet. Maar ze kunnen wel een voorkeur uitspreken. Hè? Zodat we na de formatie of bij de formatie onmiddellijk aan de slag kunnen... als Partij van de Arbeid en SP om ons gezamenlijk programma... Zoveel mogelijk kans te geven. Want als hij met de VVD dat programma wil gaan uitvoeren, wat, wat ik al zei, erg geïnspireerd is op ons programma, bijvoorbeeld in de zorg, tegen de marktwerking daar enzovoort, kleinere inkomensverschillen. Ja, dan het gaat dat met de VVD alleen natuurlijk nooit lukken. Dus dan moet hij wil hij dat echt voor elkaar krijgen. Dan zal hij onze steun hard nodig hebben. Ja. En, en u geeft dus ook hier toe eigenlijk dat dat uh, van 2006... dat, dat zit in het achterhoofd bij de SP nog, uh, nog heel erg vers allemaal. Ja, omdat ik jaren daarvoor, van 2004 zeg maar tot 2006... bij de Partij van de Arbeid en destijds ook nog gewoon links heb aangedrongen... van jongens, kunnen we nou niet gewoon een plan maken... 25 punten die we alle drie steunen? We zeggen tegen de mensen, maakt niet uit op welke van de drie u stemt... als wij meer dan 75 Halen gaan wij dat uitvoeren? Ja, ik bedoel dat je voor de verkiezingen mensen al een eerlijke keus geeft. Nou ja, met, met het risico dat is, je die da 75 niet haalt, en dan, dan val je dus allemaal buiten de boot. Nou, niet allemaal, want dan komt er natuurlijk een plan B. Hè? Ik bedoel, dat is vanzelfsprekend. Maar toen de tijd was het helemaal niet zo illusoir dat die drie partijen gezamenlijk 75 zetels of meer zouden halen. Mm -hmm. Nu ligt dat wel anders, omdat GroenLinks zo ver is weggezakt. Maar eh, dat was het idee erachter. En het, het, het idee nu is, van onze kant, is nog steeds als het gaat over de Partij van de Arbeid. Luister, als we echt iets voor willen veranderen in Nederland, dan zullen we elkaar hard nodig hebben. Nog even naar het de debat van gisteren, want dat stuk heb je vast wel gezien. Die één-op-één met die Petra Grijzen, met de prachtige rode Jurka. Ja. Daar kwam Roemer toch niet helemaal goed uit met die 65 jaar. Wat is nou het SP-standpunt? Ja, dan moet u Roemer uitnodigen. U ja, bent partijvoorzitter en u weet dat ook. Kijk, de verwarring zit er maar in... dat de, de, de Koenders- of de Lente-coalitie dat iets hebben afgesproken... de laatste week voor het reces, dat in de wet hebben gezet. Dat hebben ze door de Tweede Kamer gejast, door de mm -hmm. Eerste Kamer gejast. En dat is een fait accompli voor ons. Dus we hebben ons daaraan geconformeerd... in de doorrekeningen van uh, het Centraal Planbureau... Vervelend was wel dat ons verkiezingsprogramma net het weekend daarvoor op het congres was vastgesteld. Dus we werden een beetje met een voldoende feit ge geconfronteerd... en hebben toen ons daar moeten aan conformeren. Wat we nog wel gedaan hebben, dat is proberen het zoveel mogelijk te repareren. Met liefst 1,7 miljard wat wij hebben uitgetrokken... om mensen die zware beroepen hebben, alsnog het recht te gunnen om met 65 eruit te stappen. Dat wordt een beetje onderbelicht. Maar goed, gisteren, maar dat is het standpunt. gisteren in het debat ging het natuurlijk ook over de vraag... Hè, van stel nou dat je mee kan gaan regeren in een coalitie. In hoeverre is dit nou een hard punt, die 65... Ja. Uh, daar kwam Roemer toch niet helemaal uit. Hij, hij liet ruimte over om te zeggen van nou, dat is onderhandelbaar. Ja, en en dat moet je toch volgens mij naar de achterban van, van nee. uw partij niet doen. Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Dat, ja, Sorry hoor, maar ik vond echt... Die mevrouw ging veel te ver. Uh, door zes keer als u mij zes keer hetzelfde zou vragen, dan zou ik ophalen. Ik bedoel... <lacht> <lacht> ja, maar zij bleef me doorzaniken. En hij zei, ik heb geen breekpunten. Dus met andere woorden... Natuurlijk, er zijn een aantal dingen... We gaan niet de inkomensverschillen vergroten in Nederland. Bieden, dat weet iedereen vanaf. We gaan iets doen in die marktwerking. Hoe ver we dan mee komen in de zorg, dat weten we nog niet precies. Maar daar gaan we ons echt voor inzetten. Maar hij zegt steeds, we hebben maakpunten. Wij proberen dingen voor elkaar te krijgen. En ik, Natuurlijk kan ik nu niet zeggen dat wij 100% ons standpunt aangaande de AOW moeten en zullen binnenhalen. Dat, dat er zal onderhandeld worden. En dat heeft hij zes keer moeten herhalen. En dat werd een vertoning. Maar maar ik op. vond niet dat Emil daar, daar uh, steken liet vallen. Helemaal niet goed. Uh, dan nog even over dat zetelaantal. U hebt gezegd tussen de 25 en 45. Uh, u zegt ook van we hebben nog een week en er gaat nog een hoop gebeuren. Betekent het dat die campagne zich veel meer op uh, Samsung gaat richten? Die zal, zeker. Wij zijn genoodzaakt omdat de Partij van de Arbeid geen hom of kuit geeft. Zijn wij genoodzaakt om de mensen erop te wijzen dat een stem op uh, Samson ook een stem op Rutte kan zijn. En dat betekent toch verdeeldheid op links en dat is nooit goed. Nee, vind ik ook. Ja, ja, ja we moeten Samson er even bij halen. Misschien hem even bellen of zo. <lacht> ja. En wordt daar achter, achter de scherm ook over gesproken met elkaar of... Uh... Ja, ik, ik ben zelf niet in de frontlinie. Uh, maar ik heb zelf goede contacten met de voorzitter van de Partij van de Arbeid, met Spekman. Maar ja, die spreek ik nu ook niet dagelijks natuurlijk. Zij zijn met hun eigen dingen bezig, wij zijn met onze dingen bezig. Uh, maar Emil ziet uh, die ja. Samsung elke dag uh, ja. een keer of vier, geloof ja. ik. Ja, maar goed, dat is dan voor het ook van de camera en zo. Dus nee, dat de hachten zo... natuurlijk. Oh, toch wel. Ja, okay. ja, ja. Goed, nou we gaan eens kijken wat de luisteraars vinden, meneer Maarrijners. U blijft meeluisteren. Ik kom zo meteen graag Zeker. bij u terug om de reacties door te nemen. Uh, als gezegd hebben, hebben elke dag een andere partij die centraal staat en daar passen we de stelling ook op aan. Het is goed voor Nederland als de SP aan de macht komt. Um, eens even zien: 1562 mensen hebben gestemd. Dat zijn er veel. 46% is het eens, 54% is het oneens. Stand.nl. goedemiddag. Hallo, met wie? Stam.NL. Goedemiddag. Met wie zei u? Meneer Lutjic uit Rotterdam. Uit Rotterdam. Zeg maar. Nou, uh, ik was in eerste instantie... Ik dacht dat er een, uh, een stelling is of de SP regeert. Maar nu blijkt uh, via meneer Marijsen dat dat een uh, wens is in een coalitie. Ja, dat vind ik wel een, uh, redelijk. Redelijk. Ja. Maar u, u dacht Want... toch niet dat SP uh, in één keer 75 zetels zou halen? Ze moeten toch altijd met iemand samen? Nee, maar... Ik... Dacht, ik dacht, uh, wat, dacht uh, trouwens twee weken geleden, in Nederland dacht dat de uh, SP de belangrijkste viool in orkest spelen. Maar dat vind ik zeer fout. Ja. Ja. Niet dat ik iets heb tegen de SP, dat is een, een sympathieke partij. Maar langzaam aan de je ziet wel dat dat niet volwassen is op inhoudige tijd die rol te spelen. Dat lijkt net als, ja. net als afgelopen een, een, een, een WK en EK met onze Robben. Ja, ja. de speler op het moment dat we moeten wijnen een trofee te pakken. Ja, ja, dan is er niks. Ja, Oké, okay, nou, dat zal Marijn eens aanspreken, want die is ook hebben, Dat u in vergelijking met het voetbal maakt. Um, Stam.nl, goedemiddag. Dag, uh, ik wil even zeggen met Winnie Fredhagen dat ik voor de stelling ben. En waarom? Omdat uh, waar niemand het over heeft, dat is de SP, die heeft, is de enige met de minste inkomensverschillen. En er is gebleken dat landen met de minste inkomensverschillend gelukkig zijn. En daar gaat u voor, dat we gelukkig zijn met z'n allen. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Dag, ben ik in de uitzending? Ja, u bent ja. er helemaal. Ik ben het, Henk gaan aanbrengen. Uh, ik, uh, ja, ik ben uiteindelijk... Uh, uh, kan ik aansluiten met de vorige belte eigenlijk. Uh, alleen, ik ben het uh, niet met eens met de stelling. Oh. Ja. De, kijk, uh, ik wilde eindelijk... Uh, uh, uh, een beetje stellen van eh, dat Roemer alles eh, eh, gezegd heeft, we moeten eerlijke verdelen. Maar eh, volgens mij moet je dat heel ruim zien. Ik bedoel, eh, eerlijke verdelen. Eh, eh, ja, eh, vanwege eh, de, de, de Kamerleden moeten bijvoorbeeld ook hun salaris alleen leveren in de partijkaart. Ja. ja, nou. Dat is toch eerlijk? <laughs> ja, dan, dan beginnen ze wel bij zichzelf. Dat is natuurlijk wel zo. Ja, dat doen en, andere partijen eh, bijvoorbeeld al niet. Dat zeg ik niet. Dat doen andere partijen bijvoorbeeld al niet. Nee, maar eh, eh, ik ben bang dat... Eh, nou goed, je, je hebt je hele leven gespaard. Je hebt een paar centjes. En eh, dan heb je misschien te veel centjes. En dan moet je dat inleveren. Ja. En dan eh, heb je een kamer in het huis te veel En dan moet je die, ja, voor die arme man die, eh, die op straat loopt... Eh, u, u, u vermoedt dat als, als, u vermoedt als de SP aan de macht komt... dat u, eh, dat u, eh, ja, dat u steeds meer moet inleveren. En dat, en dat is, vindt niemand leuk natuurlijk. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ik wil even zeggen dat veel mensen uh, die overwegen nu de PvdA te gaan stemmen... dat die zich heel goed moeten realiseren uh, dat meneer Samson even hard naar de VVD en D66 zal gaan lopen. Terwijl een stem op de SP, daar hou je de PvdA mee links in ieder geval. Ja, dat is ook wat Marijnissen net zei, hè. daar bent u het mee eens. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag. ik ben tegen de stelling... En waar ik vooral op tegen ben, is uh, de peilingen. Die moet men drie maanden voor de verkiezingen stopzetten. Want ik moet nu strategisch gaan stemmen. Want als ik niet wil dat Rommel de groep wordt, moet ik op de VVD gaan stemmen. Dus uh, wat er gebeurt, is dat ja, men niet meer stemmen voor de, de standpunten van de partijen. Maar dat men dus strategisch moet gaan stemmen. En niet kan stemmen van nou deze groep, daar hou ik van, daar blijf ik bij. Ja. Kijk, en, en eerlijk verdelen, daar zit nu natuurlijk veel. En de PVD wil ook eerlijk verdelen. Maar dat vind ik dus weer niet eerlijk. Ik vind als mensen werken, dan verdienen ze geld. En als je niet werkt, dan heb je minder. Mm. Simpel is dat. En maar, dat is eerlijk. Maar uw belangrijkste punt is eigenlijk dat de peilingen een te grote rol spelen. Ja. Ja, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Marjan van der Roer uit Weert. Dag Marjan. Ik ben het eens met de stelling. En waarom? Uh, dat wij eindelijk een keer een, een sociale Nederland kunnen laten zien... Uh, wat hebben we wel niet afgebroken de laatste tijd? Ik heb Agnes Kant hier meegemaakt over de zorg. En, uh, en ze hield toen zo ja, zo n, zo n, echt zo'n verhaal zo van... nou jongens, dat moeten we anders gaan doen. Hè, we moeten voor elkaar zorgen. En ik vind uh, uh, die debatten... het zijn net allemaal van die poppetjes die er staan... die een script uit hun hoofd hebben geleerd... En uh, ik kijk er al niet eens meer naar. Mm. Ik vind, uh, je ziet geen debatten. Je ziet, je ziet steeds hetzelfde. Mm. En uh, mooi opgefokt staan ze daar voor de camera. Ik vind, uh, laat, als, je, als je terugdenkt aan die tijd van den uil. Dan, ik bedoel, die was wel van de P van de A. Maar dat was iemand met zulke uh, vervlogen verhalen. En dan denk je van, waar zijn al die mm. politici gebleven? En ik vind het nu allemaal slappe aftreksels geworden. Dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goeiemiddag. Goedemiddag, met uh, Livan. Hallo. Hallo, hoort u mij? Zeg het maar. Um, ik, ik denk, ik, ik ben er niet mee... Uh, ik ben tegen de stelling. waarom? Ik, omdat ik vind wat de laatste tijd al heeft aangetoond... dat de SP niet serieus is. Het enige wat zij doen is wijzen naar het verleden... en zeggen van, kijk, zo moeten we uh, naartoe gaan. Terwijl het eigenlijk al ja, niet meer de realiteit is. Dingen veranderen. En we moeten eigenlijk met de Europese dingen gaan gebeuren. Uh -huh. Weet je alweer wie... wie je, oh, nou ja, goed, dat kan ook. Stam.nl, goedemiddag. Hallo? Hallo, zeg maar. Ja, uh, ik vind dat de heer Marijnis het helemaal weer de juiste eind heeft. Want uh, meneer Kamp die zegt wel dat het allemaal goed gegaan is. Maar inderdaad in de sociale sector en vooral in de zorg... daar is het zo hard achteruit gehold. Dat is eigenlijk zo zielig dat het... Gewoon in deze die in 2012 nog kan. Ja, is het voor u reden om te zeggen... Uh, hartstikke eens op de stelling? Het is goed voor Nederland als de SP aan de macht komt? Ja, dan komt het met z'n keer een ander gezicht... of een ander gehoor... en dan wordt er misschien echt iets gedaan... aan de mensen in de zorg. Ja, en al als je daar ziek wordt... Dan is er niks meer, dan word je afgedankt en je wordt in de bepaalde dag gedumpt. Dank u wel. Stampenel, goedemiddag. Uh, goedemiddag met de Haast Breda. Ik ben het voorkomen oneens met de stelling. Uh, de, de, de SP is in feite toch een partij toch in feite een, een, een, zeg maar een beetje een mini-partij die in korte tijd gegroeid is als een kaskomkommer. En ja, de, de, de, dat soort sfeer gaat er uit. Bovendien, als men aanmerking maakt op de zorg, dan vergeet men wel ja, dat, dat dat ook een gevolg is van, ja, uh, veranderingen in Nederland op korte termijn. Ja, dat heeft een tijd nodig om, ja, om weer in orde te komen. Daar, daarin is de factor politiek helemaal niet zo erg belangrijk. Ja. Kortom, ik sta toch liever aan de kant van de VVD. Goed zo, dank u wel. Uh, eens even kijken, we gaan hier afronden, want ik kijk even op de klok. En we willen nog even terug naar Jan Marijnissen, want die heeft meegeluisterd naar uh, die reacties. Uh, veel mensen toch aan het woord gehad. Uh, meneer Marijnissen, kas komen, bent u? Ja. Uh, of zou die tomaat bedoelen? Ik uh, weet het niet. Ja, tomaat zou ik zeggen. Je zit ja. wel in de tomaat als ja. SP natuurlijk. <laughs> ja. Maar om de SP nou weg te zetten als een mini-partij. Die een beetje snel uh, gegroeid is met ja. een hoop gebakken lucht, dat vind ik toch niet. Dat klopt helemaal niet recht. Wat, wat vond u van de reactie? Want dat was een beetje. Ja, leuk. Om en om. Ja. Net Al zoals uh, de, de, de, de, de, de, de, de, de uitslag op de, op de site voorlopig laat zien... dat is echt een beetje 50-50. Ja, we ja, hoorden het definitieve uitslag wel. Ik, alleen die, die vergelijking met Rob vond ik niet zo sterk, eerlijk gezegd. Ik nee, wil nee. SP de robben van... Het Poer, de man van glas. Nee, maar verder, eigenlijk allemaal goede opmerkingen. Kleinere inkomensverschillen, klopt. Die afdrachtregeling is misschien nog goed om even over te zeggen... dat geldt alleen SP volksvertegenwoordigers. Dus niet alle andere mensen in Nederland. Dat geldt alleen onze eigen mensen, de volksvertegenwoordigers. En dan met het idee van... ja, je moet niet veel meer verdienen dan de mensen die je vertegenwoordigt. Het zou normaal mooi zijn als we allemaal iets moeten afstaan. aan de SP. Nou, nee, Ja, precies. Ja, daarom, dat dus, maar dat dus is ook even rechtzetten. Ja. Um, met tot Samson het risico dat hij met deze 66 en de VVD verder gaat. Klopt, inderdaad, dat had ik zelf ook al gezegd. Um, die mevrouw uit Weert, die, ja, die sprak er weer zijn uit... Voor, over de, de problemen in de zorg en over hoe de politici de debatten doen. Ja, ik vond het uh, interessant, de opmerkingen. Er was iemand die zei dat de peilingen zo'n enorme rol spelen. Dat, dat is ook een beetje natuurlijk, wat voor uw partij geldt. In, de, in het begin uh, roemer uh, Himmelhoogjaukend. Ja. ja, nu krijgen we debatten en dan gaan ineens heel veel dingen meespelen. Uh, ja. Wat ik al zei, er wordt gezocht, uh, kritische verhalen in kranten... Uh, Noem het allemaal maar op. Ja, de peilingen worden een criterium in zichzelf. En ja, dat is onvermijdelijk. Ik bedoel, je kan dat eens dus in Frankrijk zeggen... de laatste twee weken mag niks meer publiceren aan peilingen. Maar ja, ik weet helemaal niet of je dat waar kunt maken... of je dat echt een, een, een weg kunt censureren uit de media... Dus ik, ja, het is zoals het is. En de ene keer heb je ze mee, de andere keer heb je ze tegen. Dus ik vind niet dat we daar echt uh, eigenlijk over moeten zeuren. Nog een week te gaan. Uh, u zegt de kaart nog wat gebeuren. Kan het, kan het momentum nog weer teruggepakt worden ja. op de SP? Ja, ik heb gezien wat er afgelopen week gebeurd is. Dus uh, dat kan ook andersom. Dat kan, er zijn allerlei scenario's zijn er denkbaar. Wij gaan er in ieder geval flink tegenaan. En we hebben er goede moed in. De reacties op straat zijn uitstekend en... Uh, het wordt helemaal goed op de dag. Fijn dat u meedeed aan stand.nl. Jammer, Reiners. En nu nog even de uitslag. Partijvoorzitter van de SP, ja. Uh, en ik zeg erbij dat u nog kunt stemmen de hele middag op onze site. 1723, dat zijn er heel veel. Best wel uh, 53% is het oneens met de stelling 47% is het ah, eens. Ah, 1% gewonnen. Ja, scheelt, Maar het is maar wat ik zeg, het is een beetje 50-50. Okay. Hartelijk dank. Ja, en succes met de campagne dank verder. Uh, we gaan snel naar Elsbeth voor de onderwerpen van Dit is de Dag. Ja, we hebben te gast Benny Jolink van Normaal. Die uh, maakte een uh, nogal omstreden schilderij waar uh, Wilders ook op staat. Hij komt uitleggen waarom hij dat nou heeft gedaan. Hij blijkt ook uh, echt... Uh, hele politieke ideeën te hebben. De SP moet hier trouwens ook niet heel veel van hebben, zeg ik maar even. Ik weet niet of meneer Marijnis het nog hoort. Verder, uh, meneer Abu Talib, de burgemeester van Rotterdam... die gaat na onze uitzending naar China voor een reis. Hoe is dat, dat zaken doen met China? En we gaan ook nog even met hem praten over Otjvel. Oké, okay, dat uh, zometeen na uh, tweeën dus in Dit is de dag van de EO. Ik wens u een prettige woensdagmiddag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar... Dan hoor je zoveel meer. NCRV. Help. Weet u het nog niet? Oh. Of helemaal niet.